Vijf uur, René van Brakel met het NOS-journaal. De politie heeft honderden potentieel gevaarlijke eenlingen in kaart gebracht. Zo'n 15 van hen worden continu in de gaten gehouden. Dat blijkt uit informatie van minister Opstelten van Justitie. Twee jaar geleden begon de proef tegen gevaarlijke eenlingen na bedreigingen van politici. En incidenten zoals op Koninginnedag in Apeldoorn en de schietpartij en het in het winkelcentrum in de Alfa aan de Rijn. Instanties zijn gegevens gaan uitwisselen. Mensen werden aangespoord of verplicht een behandeling te volgen. En ze konden worden vastgezet op belangrijke dagen als Prinsjesdag of 4 mei. Minister Opstelt vindt het project zo'n succes dat hij er definitief mee doorgaat.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 Samir A. zat onder meer vast voor het beramen van aanslagen op Nederlandse politici. Het weer helder en met 16 graden al best warm. Overdag eerst nog veel zon. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. En in het zuidwesten kans op een bui. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max.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 Twitteren via het nachtzuster en chatten kan ook omroepmax.nl slash nachtzuster en dan linksboven even de chat aanklikken. En dan is er nog facebook.com slash nachtzuster. Like vooral dit programma, zeg ik even in vaktermen. Uh, de vragen die nog beantwoord moeten worden. Ja, Henny zoekt nog naar benamingen voor hoe het heet als je stof knipt voor een, uh, voor een patroon. En er komen wat van die punten in in plaats van een rechte lijn. Hoe heet dat dan? 0800 1121 Mevrouw Zwaaf die wil graag weten of vrouwtjesdieren langer leven dan mannetjesdieren. Haar wil weten waarom vrouwen nog steeds BH's dragen... als uh, in het nieuws is geweest dat het de kans op borstkanker vergroot. Ben, die belde over sterrenbeelden, zegt dat echt iets over het karakter van de mens... En Piet wil weten waar zo'n liedje vandaan komt... dat je als je ochtends vroeg wakker wordt meteen al in je hoofd hebt. Een oorworm 0800 1121. Frank, die kijkt naar sportevenementen, hoort dan muziek... en vraagt zich af of de zender waar het evenement wordt uitgezonden... nog de rechten voor die, mu die, voor die muziek moet betalen. En Stadso, die wil weten waar de Chinto-sigeuners Chinto, nou Chinto oorspronkelijk vandaan komen. En dan had ik zojuist Erika aan de telefoon... die in Zwolle een fles kocht met drinken erin... en in Hogeveen de lege fles terug wilde brengen en zich opeens afvroeg... Hoe werkt eigenlijk dat statiegeldsysteem? 0800 1121. girl. All these broken b- van Kristel, de zangeres die nu zo langzaam maar zeker uh, vaste grond aan Nederlandse bodem krijgt. En uh, mocht je haar willen zoeken of haar liedjes, ze heet dus Kristel met een Y en zonder E. Het is een beetje lastig spellen. 0800 1121 is het nummer dat je kunt bellen met vragen en met antwoorden. Diana, goeie nacht. Hallo. Goeddag. Hi. Zeg het eens, dus, uh... Diana. Ja, ik wilde eigenlijk uh, om twee uur al, uh, of nou, laten we zeggen, kwart over twee, al een paar antwoorden geven. Maar ja, die zijn blijkbaar al gegeven. En ik wilde zo graag vertellen over mijn kleine katje. Huh? Het katje wat, uh, wat volgens een bepaalde manier geautomatiseerd moest worden. Oh, het katje dat verstopt zat. Ja. Oh hoe, is het met het katje dat oh, hoe is het met het katje dat verstopt zat? <laughs> ja, stel je voor dat je nou slecht nieuws hebt, want het ging niet goed met het katje dat verstopt zat. Uh, nou, hij is nu bijna 400 gram. Oh, en gelukkig, Diane. En hij, hij wil rondlopen. Hij vindt... Uh... Als ik hem even in de tuin, in zijn in, in in mand in zijn mond in de tuin zet. Dan zit hij daar te snuffelen van. Oh, leuk! Allemaal nieuwe geurtjes. En hij is geweldig. Het gaat goed met Den The Man. Uh, Den The Man is helemaal goed. Oh, nou weet je dat ik me er nog van de week nog zorgen over zat te maken? Ja, echt waar? Ja, natuurlijk. Jij belt op, jij zegt van ja, ik zit hier met een kat die niet kan poepen. Ja, ik zeg het maar even ja, zoals maar, het was. Ja, dat, dat was een paar weken geleden al, hè? Ja, het is, twee weken, het is pas twee weken ja. geleden, hoor. En dat ja, was heel okay. klein, net geboren, oh, wat toestanden. Nou, maar, ja. maar het gaat dus nu allemaal goed. Maar heeft een van de tips uit de uitzending nog geholpen? Of uh, eigenlijk nou, niet? Nou, die, die, uh, er is een mevrouw geweest hier, die zei van... Als die moeder een beetje meewerkt, ja. dan eet zij het op. Ja. <lacht> ja. Goedemorgen. vanaf dat ja. moment dacht ik van... Ja, dat zou natuurlijk gewoon kunnen. Dat ik niet zie dat er wat uitkomt. Maar dat, die, dat oh. mama... Oh, die... ja. Misschien Snap heb je... je... Oh, dus dat we hebben ons gewoon met z'n de... allen voor niks zorgen zitten maken, Diane. Ja, een beetje wel. Maar ik ben... Mm -hmm. uh, ja, en, en dat moet ik van hart. Ja. Die meneer, die heeft gezegd dat ik er dan maar gewoon uit moest doen op dat pakketje. Ja, maar je moet niet alles serieus nemen natuurlijk. Ja, maar goed, dat geef ik natuurlijk nooit iemand. Nee, maar Want, goed, de weet je, die meneer die als, wist als, even niet man, beter. Als mijn man en ik ja. een, een, een, een, een, een 24-7 vrooster hebben ingesteld om het beetje <laughs> in leef te houden. Kom op, zeg. Ja. Hoe oh, is het nu trouwens met je man en jou? Kunnen jullie weer een beetje slapen? En, uh... Ja, ja, nee. Oh ja, wij kunnen slapen. Ja, maar oh. nou, nou, dan ben ik toevallig jarig. Ja, dan kun je niet slapen, maar gefeliciteerd. Dank je wel. Ja, eigenlijk ben ik in principe natuurlijk voor de meeste mensen morgen pas jarig. Nee, het is het is uh, tien over vijf. Als jij zeg maar op uh, 6 september jarig bent, ben je Ik ben op 6 jaren. geboren. Ja, dan ben je toch nu jarig? Ja, ik ben al, ik ben al uren jarig. Eigenlijk ben je echt een, zelden zo jarig geweest. <lacht> nou, ik ben hartstikke jarig. <lacht> nou, en uh, uh, nu vind ik het wel genoeg geweest. Uh, gefeliciteerd, maar heel fijn dat het goed gaat met uh, Dan. Dan de kat. Ja, ja Dan de man die... Uh, nou, voor, voor zo wat... Uh, zoals het nu uh, gaat... Ja. Gaat hij het gewoon redden. En is het een... Hele mooie beeldschone gezonde kat en uh... ja. ja ja ik moet uh, haar dan wel weer ook infecties aan zijn ogen. Ja oké. Okay. En... Nou uh, fijne verjaardag hè, Diane? Wil je wat maat weer? Ja, heel graag. Ja? ja voordat je nog meer enge ziektes van die kat gaat vertellen. Maar ik ben echt blij dat het goed met hem gaat, oprecht. Ja, nou, nou, dat weet ik van ja. Ja, Want, uh, als je. Ja, precies. Dat zei je net, zeg maar, dat je, dat je er van de week nog aan dacht. Ja, precies. Ik, nou, zorg goed voor hem. Ik, ik uh, ja, dat, uiteraard ja. doe ik dat. Ja. Maar ik, ik wil wel een foto'tje sturen. Ja! Hoe, uh, oh, sorry. Ja, de, nachtzuster apenstaartje, Nacht dus apenstaartje onomwacht. Oké, okay. ja. nou, dat kan wel vandaag. Oh, fijn. Dankjewel, Diane. Hé, hey, uh, Astrid. Ja. Die mevrouw met het knippen, hè? Ja. Dat, dat knippen en dat, er, dat ze dan soms uh, van die rare puntjes erin krijgen. Ja. Ja, dat, dat komt dan omdat ze niet met uh, de. Uh, ...met het weefsel meeknipt. Oh, ja, nou ja, ze is coupeuse, dus ze weet wel wat ze doet... Ja. ...maar ze zegt, er is gewoon een term voor. Dat je gewoon niet zo netjes knipt eigenlijk. Daar is een term voor. Oh, en en die term, term zoeken even. we. Ja, het zou valse vouw kunnen zijn, maar ik heb het gevoel dat er nog nee, ergens... Een Valse vouw is iets als je wat strijkt en, en, en het is niet helemaal goed. Oh. Uh, dat heb, dat, uh, nou, goed. Uh, dankjewel, Diane. Oké. Okay, Doeg. Okay. Hey, Goeienacht nog. Tot de volgende keer. Femi? Ja, nee, dat lukt niet meer. Femi? Femi? Hallo? Dat is nou jammer. Nee, je bent mij nog niet kwijt. Oh, hé, hey, daar ben je weer. Ja, nee, ik ben nog vijf. Dit is knap, Diane. Je bent nu ja. gewoon iedereen van de lijn aan het wissen. Om nog meer over die kat te vertellen. <laughs> <laughs> nou, vertel dan maar. Ja, dit is overmacht. Vertel, wat wil je nog vertellen? Weg is ze. Dat is wel heel knap. <laughs> Wacht even hoor. Als ik hier het groene draadje weer doorzet naar het blauwe draadje. dan moet ik als ik zo schakel. en dan even kijken. Anne? Zie jij hier? Ja, goedemorgen Astrid. Je ja, met Anne. Wacht even, Anne, hoor, want ik heb je nu gevonden. dan zit ik alles weer goed. Zo. En is, dan draai ik bij jou nog een beetje galm eruit. An, goeiemorgen. Goeiemorgen, Af. Hoi, zeg het eens. Ah, ik had een vraag. Brandkranen van de brandweer. Moeten die altijd aan de open weg uh, zijn aangelegd... of mag het ook op een eigen weg? Um, dat begrijp ik niet. Nou, brand, uh, in elk dorp of stad... bevinden zich brandkranen van de brandweer. Ja, ja. In geval van nood worden daar de slangen aangekoppeld... of water uitgetapt. Ja. Nou, is er bij ons een situatie dat de weg afgesloten gaat worden een privéweg. Ja. En dat houdt dus in dat in geval van brand daar de brand weer niet direct bij kan. En het lijkt mij dat in geval van nood elke minuut telt. Ja, dus je wil een brandkraan in je, op je oprijlaan. Nee, ik zal oh. niet. Er is al een brandkraan bij iemand. Ja. Maar die, sla, die, die wil de weg afsluiten omdat het volgens hem een eigen weg is. En ik denk zelf. Als dat het geval was, dan had de brandweer daar toch nooit een brandkraan aangelegd die er al jaren ligt? Nee, ja, daar zit wat in. Dus mijn vraag is: is het niet een voorgeschreven wet dat een brandkraan altijd op de openbare weg aangesloten moet kunnen worden? Ja, of de moet, moet er niet, het, zou, het, zou, het zou logischer zijn als er gewoon. Binnen een, straal, binnen een bepaalde straal een brandkraan moet staan. Dat klinkt mooi, dat, ja, qua water. Ja, en er maar... zijn er dus maar heel weinig. Dus ja. het lijkt mij dat die weg dus waarschijnlijk toch openbaar is. Of omdat anders waarschijnlijk die brandkraan daar niet aangelegd was. Maar iemand van de brandweer zou mij dat moeten kunnen vertellen, lijkt mij. Ja, nou ja, brandweer, bel, naar 0, bel als de brandweer naar 0800 1121. Ik ga mijn best doen, Anne. Heel graag. Dankjewel. bedankt, hè? Ja, bedankt voor de vraag en een uh, en goede dag. En lekker. Ja, dat zal wel lukken, hoor. Dat komt goed. Dankjewel. Doeg. Doeg. Um, even kijken. 0800 1121, Dat is het nummer natuurlijk. Maar ik wil eigenlijk ook nog een keertje het cryptogram voordragen. Want volgens mij heb ik nog geen goede oplossing uh, binnengekregen. Moet ik hem er weer even bij pakken, want ik kan het natuurlijk niet onthouden. Ik moet het precies goed zeggen, want dat, luistert nou met een cryptogram. Strijd in het onderwijs is de opgave. En uh, de oplossing moet bestaan uit tien letters. Geef hem vooral door 0801121. Kees, goedenacht. Goedenacht, Astrid, met Kees. Hallo, ben je nou weer dezelfde Kees van Daniel? Is? Nee, je bent de andere Kees. Nou nee, ja, ik weet niet welke. Ik heb uh, ooit een keer gebeld. Maar nee, je weet geleden, maar ik maar... had net nog Kees van Daniel aan de telefoon, maar dat ben je niet. Zeg het eens, Kees. Ik heb een vraagje. Ik uh, ja. zie regelmatig uh, bij steden en dorpen, uh, vooral bij steden, en dan staat, kom je binnen en dan staat er uh, welkom in Gouda, bla uh, bla bla. En dan staat er een bordje onder, uh, heeft, uh, Gouda heeft een zusterband of een vriendschappelijke band met een stad, uh, ik, ik zou het mijn nou naam niet eens weten, maar helemaal ja. de stad in Polen. Dat is een ramp. Ja. Een zusterstad. Nou, dat zie je wel bij meer steden. En ik denk van, uh, hoe komt Gouda nou aan een vriendschappelijke band met de of van de stad in, uh, weet ik veel waar, in Chilichap. <laughs> ja, en, en wat dat houdt ik het... het, het, wel het ik denk, Nou, weet je wat, wat? ik ga even de nachtzuster even bellen. Nou, heel goed. Even kijken hoor. Hoe komen ze eraan... Ja, nou, zo kan ik het mooi verwijden. Uh, ver Verwoorden. Waar ga je naartoe, Kees? Ik ben onderweg Gouda uh, naar Sprankapelle. Naar Sprankapelle? Wat ga je daar dat doen? Maar hoort? Ja? Kijk. Wat ga je daar nou, doen? Even bouwmateriaal, bouwmateriaal op de straat zetten. Oh ja, dat moet ook gebeuren natuurlijk, want anders kunnen ze niet bouwen in sprankkapellen. Ja, je moet nou. even dakkapellen in elkaar badsen vandaag. <laughs> nou, dat doe je goed, Kees. Dan ga ik ondertussen hier mijn werk doen, namelijk op zoek naar een antwoord op de vraag: uh, waarom hebben Gaan steden een uh, stad en aan hoe komen ze daar? Leuk programma. Heel Klein, Klein, goed. Klein, maar... Nee, is echt een leuk programma. Hey, ik luister juf... graag uh, vrijdagochtend mag je best zeggen. Ja, toch? Ja hoor, dat mag best een keer gezegd worden. Ja, hè, lekker. Nou, goede reis. Ja. Nou, werk ze nu best. Ik ja, dankjewel. Top. Jij ook. Dag, Kees. Hoi. 0800 1121. Gertjan, goede nacht. Dag. Ja, om dag. Maar gelijk met die laatste vragen te beginnen. Oh, ja. <laughs> dat, er zijn meer steden, een soort stedenband. En dat heet dan in een uh, mooi uh, mooie, uh, jargon een jumelage. Ja. Oh, en zo ja. heeft Amsterdam een stedenband met Toronto ja. en dat heeft te maken dat Canadezen, die Amsterdam in de oorlog bevrijd hebben, uh, voor een groot deel uit Toronto kwamen. Dus vaak zit er ergens een historische achtergrond waarom stad X, Y of Z een, een jumelage heeft met een andere stad. Ja. Nou, Check. dat is gelijk uh, beantwoord. Ja. Ik, ik bel eigenlijk op met een aantal dingetjes nog en nog een antwoord op die zure soep bij onweer. Ja. Ja, dat, he, dat, dat ozonverhaal, dat klopt op zich wel, mm. maar volgens mij is het veel belangrijker dat uh, de, voordat het begint te omweren, dat de relatieve vochtigheid van de lucht hoog is. Ja. Dat betekent bij een hoge temperatuur, een hoge vochtigheid, en dat geeft een broeierig gevoel, en, voor gewoon, en dan begin je te zweten enzovoort. Mm. Maar dat betekent dus uh, uh, uh, dat de bacteriën zich geweldig kunnen, kunnen manifesteren. Oh ja. En daardoor de soep verzuren, behalve dan die tomatensoep, maar ook de melk kunnen verzuren. En zo zijn er meer toestanden die te maken hebben met de relatieve vochtigheid. Dat is volgens mij het essentiële. Check, luchtvastigheid. Nou, ik... ja. nou, dan heb ik ook nog iets over die missers van het KNMI. Ik, ik, ik heb okay. wel eens meer iets gemeld over meteorologische zaken. Ja. Uh, er is volgens mij een afdeling bij het KNMI. Dat is niet de meest spectaculaire. Maar die zoeken uit waardoor... Niet waarom, maar waardoor ze er naast hebben gezeten. En uh, dat ze dus ook met hun missers, die ze gewoon uh, zonder meer herkennen... Uh, zeg maar van hun missers kunnen leren. Ja. En uh, dat is ook een, een aparte afdeling, wat ik zeg, dat uh, speelt zich af een beetje achteraf, in het, in het, in het, in het achteronder, zou ik maar zeggen. Uh, maar dat houden ze zeer zeker in de gaten, om dus ja, op basis van hun ervaring te leren. Oké. Okay. En nog even ook over wat die meneer net al zei een tijdje terug, het is geen weersvoorspelling, maar het is een weersverwachting. Uh -huh, uh -huh. Uh, net zo goed als je in blijde verwachting kunt zijn en niet in blijde voorspelling. Nou, dat dus kun je best voorspellen op een gegeven moment. Ja, maar op het laatste moment kan het altijd wel weer enzovoort. Oh. Maar het is dus, dus, dus, uh, uh, diezelfde nuance tussen verwachting en Ja. Nou, uh, oké, okay, wat heb ik nou nog meer? Uh, oh ja, over dat, dat deuntje wat in je kop kan worden. De oorwurm. De oorwurm, ja. ja. Daar heb ik, in het, heb ik ook wel eens iets mee te maken gehad. En dat speelt ook een rol bij muzici die uit het hoofd spelen. Daar, uh, daar heb je ook verschillende varianten in. Mensen die een fotografisch geheugen hebben, dus die dat notenbeeld nog steeds voor hun ogen hebben die kunnen dat, ja, dat is een specifieke kenmerk... maar uh, uit het hoofd spelen als uitvoerend muzikus of uh, zanger of zangeres... Mm -hmm. daar speelt dat dus ook een rol. En dan heeft het een impact in de positieve zin. En voor zover ik daar iets zinnigs over heb uh, gelezen, is dat uh, in het boek van Oliver Sacks, uh, Musicofibia. Nee. Dat gaat onder andere over en dat is eigenlijk ook een, een neurologisch, biologisch, uh, nou, hoe moet je het ingewikkeld noemen, uh, hersengebeuren, uh, wat bij de een beter aanslaat dan bij de ander. Dus er is ook uh, bij die neurobiologen, die vandaag de dag ook op hun manier aan de weg timmeren, is daar vrij uh, veel ook onderzoek naar gedaan. Oh. En het, het, het boek van Oliver Sacks, uh, Musicophilia, geeft daar wat aanwijzingen voor. Okay. Nou, dan heb ik nog het laatste over mm. die mannen die het toch onder... Uh, Ten opzichte, van, uh, ten opzichte van vrouwen. Ik heb dat ooit eens in het verleden uh, gelezen en onthouden... dat in de hongerwinter 1944-1945... in de grote steden, in de Randstad... in verhouding meer uh, alleenstaande mannen zijn overleden... dan alleenstaande vrouwen. En Dat waren dus in, was in oorlogsomstandigheden... maar de mannen legden eerst de, eer, eerder het loodje... ...dan de vrouwen. Die hadden veel meer geheime wapens, zou ik bijna zeggen, in hun arsenaal... ...om die hongerwinter te overleven. Dus dan hoeven we niet meer te linken naar vliegjes of mugjes of welke biologische toestand ook. Hmm. Ook in die tijd, uh, ja, alleenstaande mannen waren de zwakke schakels, zou ik maar zeggen. Ja, eigenlijk nog steeds. Nog steeds? Ja. Uh, maar uh, dat is een onderwerp... Ik ga daar niet over in debat met uh, Nee, <laughs> dat, dat zeggen we nog. ook niet hardop. Dat houden we tussen ons. Dat houden we ja. tussen ons, maar dat heb ik altijd wel onthouden, dat laatste. Oké. Okay. Oké, okay, dan Dankjewel. heb ik uh, je gezicht. Super, okay. Gert-Jan. Dank voor je bijdrage. Hoi. Uh, René van Driest, goeienacht. Hé, hey, goeie, ja, je ook goeienacht. Ik dacht, mag nacht, hè? Ja, of goeiemorgen mag ja, ook, hoor. Precies. Ja. Nou ja, niet precies. Wil je de lange versie of de korte versie van de stationgeldfles? Uh, doe maar de duidelijke versie. De duidelijke versie. Ja. Nou, ik, dan wordt het een iets langere versie. Je koopt een flesje. Ja. En je krijgt een statiegeldbonnetje. Ja. Dat geld als je betaalt aan de winkelier. Ja. Je leeft de flesje in en je krijgt je geld terug. Ja. Nou, nou als je met de winkel gaat. Nou, dan nou gaan we een stapje verder, maar waar die, nou die stapjes blijven. Die, die, die inboeken, die, uh, die, de, diegene die je betaalt, komen op een omzetrekening van de, uh, van de supermarkt, ja. van de groothandel. Ja. Maar ook de bonnetjes die je terugkrijgt, die kopen op een aparte uh, groboekrekening. Ja. Op het einde van de rit lopen die twee bedragen niet met elkaar gelijk. Want mensen kopen een fles en leveren ze ergens anders in. Ja, dat is de, allemaal de schuld van iedereen. Van de eindgebruiker. Ja, ja. Vriendelijk dank. Ja. Um, maar dat is niet erg als hij uh, de fles ergens anders inlevert. Want uh, dan gaan we een stap hoger. Dat is waar de flessen vandaan komen. Oh. Die flessen worden ingekocht ja. bij de groothandel. Ja. En er is maar één grote speler hier in Nederland. Oh. Dus al die kosten en die omzetten die komen daar op die kaart terecht te staan. Dus wat gaat de winkelier doen op het eind van de maand. Of aan het eind van een kwartaal. Die komen weer al die flessen inleveren. En het verschil wordt uitbetaald, al dan niet. Of gerekend. Ja. En zo komen we op het eind van de, van de rit, komen al die flessen betaald en verrekend, die komen weer, uh, die komen weer in de boekhouding uh, terecht. Maar, um, uh, uh, uh, uh, wie is dan die ene grote speler? Oh, Heineken. Echt waar? Maar dus de, de colaflessen en de sinusflessen en de... de, de al ja, ik dat... weet niet. Die kan via een andere stroom. Maar Heineken is bijvoorbeeld wel de grootste de grote in ieder geval op alle bierflessen. En ook doet ook Coca-Cola, volgens mij. Ik dacht dat Coca-Cola op de wonstrijden. Maar het kan oh. ook zijn dat er nog eentje daarboven ook zit. Oh, oké. Okay. Die ik dan niet, uh, die maar ik dit dan... is vooral het bierverhaal, want uh, jij denkt bij statiegeld onmiddellijk aan kratjes bier. Ja, maar dat maakt niet uit. Ik oh. dacht eerst ook van Heineken bij Heineken en Leffe bij Leffe. Ja. Dus ik was een keer bij een uh, bierbrouwerij en toen was ik daar binnen en toen dacht ik van... Hè? Wat is dat nou? Ik zie uh, Heineken en, uh, en Leffe en, uh, en, en al die andere uh, flesjes. Maar de flesjes worden ingenomen en die worden gaan. Worden niet uitgesorteerd naar merken, gaan naar die bierbrouwer. Of, eh, oh, dat kun je ook bij frisdrank natuurlijk. Het gaat hetzelfde systeem uiteindelijk. Maar die flessen worden allemaal geweekt en worden dan opnieuw geëtiketteerd. Worden alleen maar op soort um, gesplitst. Um, daarom worden ze in de supermarkt uh, al op soort in de bakken gezet. Ja. Dus je krijgt een bak met allemaal dezelfde soorten flesjes. Die lever ja. je zo in. Ja. En dan gaan ze allemaal weer terug uh, het, uh, het proces in. En volgens mij worden de flessen, uh, de plastic flessen vernietigd, huh? maar de glazen, de, de, de glazen die, uh, die uh, de, de, de flesjes Heineken en de flesjes Leffe en de flesjes, weet ik nog allemaal, die mm -hmm. worden allemaal op soort en opnieuw gevuld, nagekeken door een robot en, uh, en die gaan weer het productieproces in. Hey, en als je nou uh, in uh, Tsjechië of in Joegoslavië een, uh, een uh, plaatselijke fles hebt gekocht? Ja, weet je, dat lukt nog wel eens, hè? Dat lukt mij ook en wel soms, eens. En ja, soms flikt hij hem buiten... in. Ja, ja inderdaad. Die valt, uh, die valt buiten het systeem. Dit lukt je wel om de fles in te leveren. Ja. Misschien gaat hij ook nog wel mee het productieproces in. ja. Maar um, ja, dat zit inderdaad in een ander land. Ja, dat, dat, dan, ja, dat, dan heb je, maar dat heb je altijd, dat heb je in een, in een winkel ook. Er zijn altijd mensen die het leuk vinden om te stelen. Ja, ja, ja maar ook... het streep natuurlijk ook gewoon wel weer weg tegen de gewone flessen die mensen nooit meer inleveren. Nou ja, precies. En er zijn flessen die, uh, die, die, die, die gewoon vernietigd worden door de, door de consument zelf. Ja. ja. Er is altijd wel, uh, het loopt nooit helemaal, uh, het loopt nooit helemaal glad. Nee, we moeten ergens wespenlok lok uh, dingen van, ja. uh, van knippen. Ja, ja daarom, uh, daarom vindt, uh, vindt de snackbar het niet zo heel erg leuk als je daar de flessen allemaal gaat inleveren. Huh? Nou ja, als je, je flessen gaat inleveren bij de snackbar, hij ja. heeft niet die, uh, die, die wegstreper. Van een fles inleveren. Fles ik wist niet, fles niet eens dat het kon. Ik ga nu voortaan dat mijn fles inleveren bij de snackbar. Nee, dat vindt hij niet leuk. Hè? Volgens mij volgens ja. pakt hij dat ook helemaal niet. Want oh. hij, hij staat als eindgebruiker namelijk te boek. Oh, oké. Okay. Ja. En als je eindgebruiker bent, kijk, kan je, Dan doe je het zelf ook als ik de flessen van een gaat dan hij huis weer naar de supermarkt brengen, super dat is ook wel Natuurlijk ook. Niks ja, ja, precies. Ja. Nee, ja, vind je snackbarhouder niet zo leuk om dan te zeggen van nou, dan moet ik met al die krantjes naar de. Hé hey, René, kun je eigenlijk ook, want ik dacht dat laatst dat ik dat iemand zag doen, kun je eigenlijk ook met dat bonnetje van de leeg flessen ja. naar de, naar de klantenservers gaan en dan geld krijgen in plaats van dat je, want ik neem het gewoon mee naar de, de, naar de kassa en dan betaal je een deel van je boodschappen weer met dat bonnetje. Maar kun je er ook. Nee, je, kan, uh, uh, je kan met een bonnetje naar de klantenservers gaan en dan kan je geld terug. Dan krijg je gewoon keihard. Uh, ja, dan ja, moet je dat in de supermarkt. Je, je moet niet met, met de Bond van Albert Heijn naar de van de Broek of de Jumbo gaan. Ah, dat, jammer. Dat, dat ja. gaat weer niet. Ah, oké. Okay. Nou, dus dat ik ga ik onthouden. Dus ik kan ja. niet zeggen van nou, ik ga allemaal uh, heel hele jaar... Uh, en dat, dat kan ook niet. Dat je zeg, een hele jaar statiebonnetjes gaat bewaren. Ja, een soort spaarsysteem. Een soort ja. een spaarsysteem van nou, nou heb ik een stille spaarpot voor me. Nee, dat, ik denk niet dat het... Uh, daar zal de supermarkt ook niet blij mee zijn. want. Uh, <laughs> Jij ja, houdt de hele tijd rekening met wat de supermarkt en wat de snackbar ja, interessant zijn, vindt. Het, uh, ja, maar je hebt de grotere ja. spelers, je hebt de kleinere spelers... En, de kleinere, de, kleinere, de, de kleinere afnemers of de kleinere verkopers zijn vaak de, eind, de eindverkopers. Die maken niet gebruik van het hele, hele grote verrekensysteem. Als je maar, een, een snackbar is bijvoorbeeld een kleine afnemer. Dus hij koopt waarschijnlijk bij... Of, of, al bij, bij de Sligo of de Heineken of de Hanels. En daar koopt hij ook zijn frisdranken en zo in. En, en ook bij de supermarkt. Dus hij zit niet in het afrekensysteem zoals de supermarkt dat zit. Dus die moet letterlijk alles terugbrengen. En dat, de supermarkt moet ook alles terugbrengen. Maar die zit in een, die zit in een apart afrekensysteem. Omdat het zo gewoon zoveel is. ja Ik moet ja. gewoon vrachtwagenvoorrijden. Die haalt gewoon alles op. Of die ja. neemt het mee met de lading. Wat ik af en toe ook nog zie, is van die bakjes dat uh, iemand dan spaart voor weet ik veel, een arm dorp in Nepal. En daar kun je dan ook je statiegeldbonnetjes in doen. Ja, ik zag helaas in de supermarkt ook een uh, statiegeldbonne. Maar ik denk dat het een overeenkomst is met de uh, met betreffende... Die zie je ook alleen maar bij supermarkten staan. Ik denk dat het een overeenstemming is met de uh, met betreffende supermarkt. Van nou, uh, eind, van de, eind van de maand mogen we dan uh, alle, alle bonnetjes bij jullie... Uh... Of je de kassa laat Ja, precies. Nou, ik heb ook wel eens gehad bij de supermarkt... dat ze bij de kassa zeiden... Uh, wilt u uw uh, statiegeldbonnetje... Uh, wilt u dat van uw boodschappen afgetrokken hebben? Of wilt u doneren aan dat en dat goede doel? Ja, dat ja, kan... Nou, dat moeten ze niet doen. Want dan moet, dus, dan moet je dus tegen het kassameisje waar iedereen bij is, moet je zeggen... nee, ik wil het liever niet doneren aan het goede doel. Want ik had erop gerekend dat ik die 2,80 euro van mijn boodschappen af kon. Ja, nee. nou ja, dat is inderdaad vervelend. Ik vind het ook een vorm van een agressieve, ik vind ja. agressieve ik ja. ben echt heel ja. erg agressief want je wordt elke keer moet je zeggen weet je wel je wordt eigenlijk een beetje bij jezelf geconfronteerd van, ja. zeker als je geen geld hebt of je hebt niks te makken. Hè, en dan gaat er iemand vragen ja kan wil je je statiegeld bonnetje doneren dat... ja nee maar als ik dat wil doneren dan doneer ik dat zelf wel Daar hoeven zij zich niet mee te bemoeien dan moet ik bij de kassa gaan staan nadenken welk goede doel ik op dat moment mijn kassa bonnetje nou goed maar we, we wijken een beetje af van het onderwerp van het, van, van het concept ja. maar nee, het is mogelijk het is eigenlijk een uh, een, boekhoud, uh, een boekhoud gebeuren. Ja, nou dankjewel René. Graag gedaan. Goeien, uh, goeiedag. <laughs> fijne, ja. fijne, fijne. Wel terug te zo zometeen voor jou je ja. Dankjewel, fijne Hallo. vrijdag. Hoi. Safe tonight. the light, you and me, and the bottle of wine, and hold you tonight, ah, uh. well we know I'm going away, and how I wish, I wish you were so. so take this wine, and drink with me, let's delay our misery, say tonight, fight the breakup don't come.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 break up, don't cut. Eagle Eye Cherry was dat op Radio 1. En Safe Tonight. Michiel Hazewinkel, goedemorgen. Ja, dat ben ik. Hallo. Echt? Ben jij dat? Ja. ja. <laughs> Zo. Was je al wakker of, um, of ben je nog hey. wakker? Ik ben uh, tussendoor steeds even wakker, want oh, ja. uh, de radio die speelt de hele nacht door en dan... Uh, Storend, uh, hè? Uh, ja, dan, uh, af en toe dan vang ik weer een uh, fragment op van het programma. <laughs> ja, maar dat is het mooie ook van dit programma. Het geeft niks als je wat mist, hoor. Dus als je even iets voor jezelf aan het doen bent, bijvoorbeeld slapen, dan, uh, ja. dan kan dat. Ja. Um, wat kan ik voor je doen, of jij voor mij? Nou ja, uh, je hebt een cryptogram uh, ah. opgelaten en daar wou ik wat uh, over zeggen. Nou, heel goed, want de opgave van vannacht die luidt als volgt. Strijd in het onderwijs. Ja. En de oplossing van tien letters, Michiel Haagsewinkel. Die weet ik dus. En dat is, en dat is. Ja, ik dacht eerst, uh, de strijd, er werd met meteen het, kwam meteen het woord slag uh, in mijn hoofd. Ja. En bij uh, Slag past goed school, dus dat is iets met onderwijs. Maar ik dacht, wat heeft het nou met de actualiteit te maken? Mm, Want daar mm. gaat het altijd over, hè? Oh, heel goed, Michiel. Oh, ja, en opeens zag ik die uh, kleine kindertjes dobberen in het zwembad met hun uh, opleiding of, of, of uh, uh, zwemles, hè? ja. En uh, ze, willen, ze willen er borstkrauw van maken in plaats van schoolslag. Ja. Ja, een flauwe kul, ja. hè. Nou, zijn ze wel lekker snel klaar, want dan uh, dat is dat eigenlijk net als een hondje zwemt. Dus dat is met drie lessen zitten erin. Nou ja, ik ben even nagegaan hoe dat bij mezelf gaat. Maar ik, ik uh, ga veel van, meer van nature de schoolslag uh, doen dan de borstkrauw. Het ja, is er gewoon ingeramd dat vroeger. Wat je nog steeds een beetje moeilijk vindt. Want je moet met je benen iets anders doen met dan met je armen. Ja, en het is, je moet je armen boven je hoofd tillen. En, je, moet, uh, en je, je gaat heen en weer in het water. Ik weet het ook zo net niet. Maar inderdaad, het was een discussie. Of is een discussie. Dat sommige mensen willen dat mensen. Of dat kinderen gaan uh, borstcrawl leren in plaats van. Uh, <coughs> schoolslag. En daarmee was inderdaad schoolslag het antwoord van het cryptogram. Vannacht, dat heb je helemaal ja, goed. zie je wel. Ja, ja. Je, je ja, was nog bang dat het... Ik heb de tijd gewacht, want er zal al direct een, uh, een oplossing komen. Maar nee. uh, uiteindelijk heb ik toch maar de telefoon... Uh, ja, iemand moet het doen. Hè? Als iedereen denkt van nou, dan ja, wel. zal wel iemand anders dat heel snel. Ja, dan schiet het natuurlijk niet op. Ja. Zeg, uh, Michiel, er, het is een beetje gebruikelijk dat ik nu gewoon uh, uh, van de week een keertje bij Omroep Max heel hard aan een kast schud. En dan ja. valt er iets uit en dat doe ik in een ja. envelop. Het kan van alles zijn hoor. Ja, ja. Dus het kan zijn dat je nu iets in de bus krijgt dat je denkt van ja, wat moet ik ermee? Nou, dat heb je dan gewonnen vannacht. Oh, dat is leuk. Ja, hè? het verrassingspakketje. Ja. Nou, veel plezier ermee en dankjewel voor het geven van het goede antwoord. Ja, jullie hebben nog maar een half uurtje, nog minder zelfs. Uh, op zich 21 seconden, want wat wij, uh, 21 minuten, nee, want wat wij nog ja, bespreken? Ik, ik, ik had het zo leuk gevonden als jullie die Tata Mirando ook hadden laten horen voor die zin, ah, die meneer. Ja, dat begrijp ik dan wel weer. Ja. Kan je dan helemaal niks verder voor die meneer vertellen? Waar was het? Uh, ja, oh, ik heb pas zo'n prachtige film op tv gezien. Documentaire over, uh, over alle zigeunenvormen, hè? Want Je hebt ze inderdaad vanaf uh, Rajasthan tot, uh, tot en met uh, uh, Andalusië. Ja, maar ja, waar dan oorspronkelijk vandaan, dat heb je niet toevallig. Uh, nee, dat weet in, uh, ik niet. Maar waarom wil je dan zo graag uh, Tata Miranda horen? Oh, ik ben dol op wereldmuziek. Ik vind dat er veel ah. te weinig muziek uit uh, exotische streken uh, op de radio is. Echt waar? En Sigeunen-muziek en, en, is ook een beetje exotisch, hè? Ja, dat is het, absoluut. Nou, ik zal kijken wat ik voor je kan doen, Michiel. Kijk maar. Oké, okay, bedankt allemaal. Oh, echt? Oh. Goed, hè? Ja, gelukkig. <laughs> bedankt. Joe, ja. doe. En dat was Tata Miranda op verzoek dus van Michiel die ik net aan de telefoon had. En naar aanleiding van de vraag van Stasso, die zich afvroeg... waar de Sinti-Sygeuners oorspronkelijk vandaan komen. 0800-1121 als je hem kunt helpen. Of bijvoorbeeld Frank die bij sportevenementen muziek hoort en zich afvraagt... of de zender die de evenementen uitzendt dan ook rechten over die muziek moet betalen. Uh, mevrouw Zwaaf die wil weten of vrouwtjesdieren langer leven dan mannetjesdieren... En Ann die zich afvraagt of brandkranen ook op privéwegen kunnen staan. 0800-1121. Marcel? Ja? Goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen, zeg het is Marcel. Het gaat over het uh, verknipt zijn. Ah, van Henny. Ja. Ja, Hennie. Deze de, Koepuze de, ja. beheerst niet het vakmanschap. Oh. Nou ja, je kunt toch wel eens een keertje verkeerd knippen. Ja, dat gebeurt als je de schaar pakt en je houdt een uh, duim en wijsvinger. Ja. Dan heb je het merkje naar je toe. Ja. En niet andersom. Oh. Maar... Altijd, als ja. je de schaar in je handen hebt, dan heb je het merkje naar je toe. Maar als je nou een keer. Deze coupeuse die heeft waarschijnlijk de ene keer de schaar zo om en de andere <laughs> keer de schaar zo om. Dat is geen vakmanschap. Maar het gebeurt vast vaker, want er is een speciale naam voor als je een beetje rafelig knipt. Uh, verknipt, ja. Verknipt. Slordig, wou je zeggen. Maar dat, dat heeft te maken met het vakmanschap. Ja. Als je de schaar vast hebt, dan is het merkje naar je toe. Oké, okay. nou, dan is dat genoteerd, doen we dat voortaan, Marcel. Is, is hij andersom, dan loop je dat risico dat hij, dat hij scheef gaat. Ja, en verknipt. En verknipt, ja. Dankjewel. Oké. Okay. Goeiedag, Marcel. Of hey, goeiedag. Work, hey. ja. je, je doet het leuk. Oh, gelukkig. Dankjewel. <laughs> <laughs> Dag, fijne, Dag. Fijne vrijdag. Hoi. Uh, Tesse, regeer. Ja. Hallo. Daar ben ik weer. Zoveel weken geleden was er een keer iets met het fotografisch geheugen. Oh. Maar toen kwam ik er niet door. Toen vroeg ik mij af. Als je dement wordt, of je dan je fotografisch geheugen ook kwijtraakt? Oh ja, het is wel zo dat als je gaat dementeren dat je dan dingen van vroeger vaak wel kunt onthouden, maar dingen van korte termijn niet, hè? Nee, ik weet het. Ja, dan zou het inderdaad... Dus ik ben er benieuwd naar. Want ben je zelf je geheugen aan het verliezen, testen? Nee, nee, nee, nee, nee, mijn zus. Ach, wat verdrietig. Ja. Ja. En hoe oud is zij? 90. 90? Poeh. En had ze... ik heb er een van 93 en die, die weet het nog allemaal. Oh, en hoeveel jaar ben je zelf, Tessa? 84. Oh, en meestal zit het in de familie, hè? Dus dan ga jij ook nog uh, richting Nederland. Ja, nou ja, vooruit, dan zie ik het al. Ja. En wie van jullie heeft er dan een fotografisch geheugen? Nee, niemand. Oh. Maar ik voeg het mezelf af, omdat ja. ik dat, dat bedacht. Nee, ik kan het me voorstellen. Nou, dan uh, gaan we eens even kijken, want we hebben nog maar een klein kwartiertje te gaan. Ja. Maar als iemand even kan roepen uh, ja of nee. Ja, nou, meneer, misschien die dus straks gebeld heeft en het daarover had. Precies. Vandaar dat ik daaraan dacht. 0800-1121, ik doe mijn best, Tessa. Ja, en heb ik nog iets? Oh, oh. Ik weet niet over dat knippen, maar ik heb altijd geleerd dat je moet letten, er zijn twee punten. Maar als je, er zijn ook wel eens een ronde kant. Ja. En die moet je altijd op de tafel leggen. Of hoe je knipt, anders blijft dat steken. Oh ja, dus altijd de ronde kant op tafel leggen. Dat, ja. Van Dan wat? Moet je mee knippen, hè? Oh, van de schaar. De ja, oké. Okay. De ronde kant van de schaar op tafel. Dankjewel. Nou, ja. Oké. Okay. Dag. langer Oké, Dag. Mevrouw die zelf afrondt. Dat schiet in ieder geval lekker op. Bernard Frank, goeiemorgen. Ja, uh, hallo. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het eens. Ja, ik heb die, uh, die rechten van die muziek. Ja, als die uitgezonden worden, mm, mm. dan wordt het van een bepaalde plek af uh, uitgezonden. Ja. Dat neem ik aan, het is die sportplek, zeker het stadion. Ja. En uh, daar is gewoon een uh, contract met, uh, die, met die plaatselijke club, met de buur en stemmen. Even denken, dus stel nou dat ik naar het Schanspringen zit te kijken... En, ze, ze, en over de schansen en het publiek schalt eventjes, nou laten we, nou, laten we zeggen, Diana Ross. Ja. Dan, dan uh, betaalt het toch het organiserende evenement op het moment dat het wordt uitgezonden. Die heeft een contract met Bumer Stemra. Die moet een bepaalde afdracht doen. Dat is ja. een café. En uh, bij de radio moet je het gewoon invullen op. op, op, uh, op ja, het, uh... vertel mij wat. Ja, maar ja, ik ben uit ja... in het Holland gezeten. op ja. het een sportprogramma op zondagmorgen. En ja. uh, dan moest ik het uitzoeken. En dan moest... Kom terug, Bernard. Je zit midden in je verhaal. Ben je er wat nog? Zeg je? Ja, Ach, gelukkig daar ben je. Ja. ja. Nee, je, je moest het uitzoeken. Daar waren we gebleven. En toen waren je volgende woorden. Nou, dan moet je dat, dan moet je dat uh, invullen, dat uh, bekende ja, lijstje, ja, ja. wat je tijdens je uitzending uh, gaat draaien. Ja, ja nee, nou. maar dat is voor radio en ik snap nee, ook, en voor evenementen ben. weet ik hoe het werkt. Als ik ben in het oh. Olympisch Stadion, ja. dat uh, heb ik ook gedaan, ja. dan uh, hoef je dat niet te doen. Dan is er gewoon een contract, uh, dat, een, een, een afdracht per jaar aan het Buma buurman stellen van het Olympisch Stadion. En bij mij, ik ben voorzitter van Blauw-Wit... Ja. De oude stadionclub. En uh, ik roep ook op bij mijn eigen club. Ja. En daar uh, kan je gewoon uh, muziek draaien. En als daar een tv bij is, ja. dan hoor je dat ook op de tv. Zeker op de radio. En dan betaalt gewoon Blauw-Wit Buma Stemmeren Maar toch klopt het niet, voor mijn gevoel. Want Blauw-Wit betaalt de Buma Stemmeren voor de mensen in het stadion. Want je betaalt ja. altijd... Astrid, Astrid, ja. heb je, je hebt natuurlijk als naxus ook last van vermoeidheid naar zo'n nachtritten nee. En, hij, en dan denk ik van voor je gevoel, maar ik heb je net horen zeggen nu een geleden. Ja. Uh, althans die uh, Surinaamse meneer. Ja. Die zei van het gaat volgens de wet. He? Ja. Ja. Luister meisje, ik ga alleen wat de buurvrouw zegt gaat, gaat geen gaat geen mens wat aan weet je. Ja. Ja, dus nee, maar even serieus. Ja. Voor gevoel, het gaat niet om je gevoel, het gaat om zoals het is. Nee, het ja, gaat wel om een gevoel, want meestal klopt dat wel. Nee, maar luister, Bernard, Bernard, Bernard, Bernard, Bernard, ja, Bernard. Het laat het me even uitleggen. Uh, ja. Blauw-Wit betaalt om ja. muziek uit te mogen zenden in het stadion... voor de mensen die in het stadion zitten. Stel dat er een evenement is, er wordt een ja. evenement georganiseerd... en ja. dat wordt uitgezonden, ik roep maar wat, door de tros. Ja, Dan betaalt, betaalt, betaalt Blauw-Wit uh, de recht. Maar Blauw-Wit betaalt de rechten voor die mensen in het stadion niet voor dan opeens die anderhalf miljoen mensen die naar de trots zitten te kijken. Nou nee, dat, dat maakt niet uit. Hm. Dat maakt niets uit. Oké. Okay. Die rechten die worden, die zijn op dat moment betaald. Wij hebben het toevallig gisteren de bestuursvergadering over gehad. Of ja. bij een contract wat we in de helft van een of ander um, bedrijfje hebben. Die levert ons uh, steeds verse CD's. Ja. ...voor in de, in, de, in de kantine en, en, en bij het omroepen. Ja. Nou, we gaan het contract opzeggen, want dat, uh, ja, dat is uh, als een beetje te veel geld. Ja. Maar we betalen het al via de KNVB, dus we betaalden eigenlijk dubbel. Ja, maar voor alle, ieder evenement wat er dan opeens nog uh, op stapel dat komt... Is... dan ...komt er nooit een extra bedrag bij? Nee, nee degene die, de, die dat, uh, dat stadion, zeg u, uh, dat ja. Veld, of wat het ook is, bespelt die is... Uh, die moet het betalen. Hm. Dus. Oké, okay, nou dat verbaast me, maar als jij het zegt, dan geloof ik je. Ja, wij hebben het Copa toernooi gehad. Het uh, bekende jeugdtoernooi. Uh, ja. ja. En daar spelen allerlei internationale uh, Braziliaanse clubs, Ajax, ja. uh, Barcelona. En uh, dat is uh, gecoverd door AT5, uh, nee, door RTV Noord-Holland. Ja. En. Uh, Betaalt RTL toch nog niets over. Nou, dat vind ik bijzonder. Hij maar, wel eh, niet. Ik dacht dat zij als zij het dan uitzenden, zij ook, maar dat zij ook weer een contract hebben waardoor ze vrijgesteld zijn om uh, muziek uh, uit te zenden. Maar ik dacht toch wel dat daar ook nog weer geld in omging. Maar ik heb er zelf nog nooit mee te maken, maken gehad. Dus, uh, nou ja, ik heb wel van locatie af uh, een, een uitzending gedaan, sport Ja. Uitzending. ja. En uh, dan moet je, als je een uur uitzendt... dan moet je in dat uur moet je wel dat lijstje invullen. Want dan draai je namelijk zelf muziek tussendoor. Ja. Dan heb je een technische wagen erbij. Ja. En, die, uh, en uh, die, die, die knapel, zeker een uh, dame... Die draait dan die cd's. Ja. Maar dan is het een evenement van uh, de omroep. Ja, maar als je tweedehands uitzendt... dus als iemand anders het draait ja. en jij maakt daar beelden van... en je zendt het weer uit, hoef je dan niet... Nou, interessant. Je Dankjewel. Kan die dubbel, als, je kan toch ook die belasting betalen? Nee, maar Bernard, ik probeer ook uit te leggen dat ja. op het moment dat jij het alleen in het stadion uitzendt... dan zend je het dus voor veel minder mensen uit... dan wanneer het dat vervolgens weer op televisie ja, komt. Dan wordt het een grotere groep. Dus lijkt het mij logisch dat dat ook meer geld kost. Maar ja, begrijp. Je dat zou is eigenlijk dus niet zo. Vragen, dat uh, zou makkelijk zijn als we gewoon iedereen midden in de nacht... nog even konden bellen over alle vragen. Maar, dat wordt, uh, maar gelukkig zijn er heel veel mensen die er verstand nou, dat van hebben. Maar dat is dan hebben. een oproep gelijk aan de buurmaar stemmen... om een mannetje of een dametje mevrouw, straks uh, even wakker la te laten blijven. Ja, maar doe maar niet, want dan gaan ze straks mijn buma lijsten controleren. Oh, dat mag, want die vul ik ja, allemaal ik plot, keurig in. Van het begin tot het eind. Van uh, de tata mirando tot de... To <laughs> ja, uh, dankjewel Bernard. Dankjewel Dias. Fijne vrijdag. Het, uh, eet smakelijk een beetje ontbijt. Ja, dat komt goed. Jij ook. Hoi. Hoi, hoi. Fons. Ja, goedemorgen. Hallo. Hallo. Zeg het eens. Ja, ik heb twee antwoorden. Ja. Uh, de vraag over uh, waarom vrouwen uh, nog steeds bij haar zijn als je daar borstkanker van zou krijgen. Ja. Ik denk dat uh, heel veel vrouwen zich afvragen of dat werkelijk het geval is. Ja, dat klopt. Daar begint het al mee. Mm -hmm. En dan uh, lifestyle verandering. Dat is een van de moeilijkste dingen in het leven. Ja. Dus uh, hoeveel argumenten heb je nodig op een gegeven moment om een bepaalde gewoonte te veranderen? Ja. En zeker als daar cosmetische aspecten, je uiterlijk, hoe zie je eruit he, als er negatieve uh, factoren bij komen, nou, dan zie ik niet gauw iemand uh, veranderen omdat uh, ergens is geroepen wordt, want zo ligt er dan denk ik, dat je er dit of dat uh, van kunt krijgen. He, om, om de vergelijking door te trekken, mannen die schijnen minder kans op uh, tolstaankanker uh, te krijgen als ze tomaten eten. Ik weet niet of jij weet uh, in jouw omgeving uh, hoe, hoeveel mannen er voortdurend aan de tomaat zitten. Maar mijn omgeving valt nog wel mee en ik zelf ook niet de hele dag, moet ik je zeggen. Echt niet? <laughs> niet iedere Kijken dag uh, tomatensoep? Ja, ja. Nou, ik zit niet in de puree, nee hoor. Nee, oké. Okay. Nee, duidelijk voor ons, Dankjewel. En, en, en nog van de, de, de dieren, de vrouwelijke en de mannelijke dieren... Um, mij is niet bekend dat vrouwelijke dieren langer leven en als er iets zou zijn, mm -hmm. dan zou het wellicht door de eustrogenen zijn, want die werken wel enigszins beschermend. Er is mij geen gen bekend nee. uh, waardoor vrouwelijke dieren langer zouden leven, vrouwelijke mensen ook niet, dat heeft vooral met lifestyle te maken. Uh, overigens is het wel zo, uh, en dat nog, uh, je had mevrouw aan de lijn, uh, die een uh, familie heeft die nogal oud wordt. Um, we worden allemaal veel ouder, en we worden gezonder ouder. En het aantal honderdjarigen. Uh, het ja. is uh, exponentieel gestegen. Uh, Japan ja. is nog een voorloper bij Nederland. Maar ja, Sorry uh, dat ik je onderbreek, Fons. Ja? Maar we, we moeten even door. Want uh, ja, uh, ik heb ik Martin ik nog met uh, 28 ja. antwoorden. Maar, ja. maar, maar, maar vrouwen okay. worden toch gemiddeld ouder dan mannen? Ja, dat is nog steeds zo. Maar het heeft met lifestyle te maken. Ja, oké. Okay. Uh, ja. uh, nou, dankjewel. Goed, toch, dus dan. Bedankt ja, voor ja, ons. Oké, okay, dag. Martin, oftewel Bagera van de chat, die houdt bij wat er tijdens het programma op de chat allemaal voorbij komt aan antwoorden. Martin, hallo. Goedemorgen. Ah, ja, we hebben nou. niet lang meer, dus ik jaag ja, je er we, doorheen. Ja. Gaan we er snel doorheen. Ja. Even uh, over die waarom vrouwen langer meegaan. Dan mannen om aan te sluiten, dat is net ontdekt het immuunsysteem van vrouwen veroudert langzamer. Kijk, zie je wel. Nou, dan uh, de vraag over de... Nou, na, na Tatum Miranda, moet ik hem beantwoorden, hè? De, ja. Tenminste, Kronkirk deed dat. Waarom de, waar komen de shinto vandaan? Ja. Die komen oorspronkelijk uit het noordelijk deel van het gebied van voor- en achter-Indië. Uh, oh ja, Pakistan zag ik ook nog voorbij komen in de ja, mail. Dus, uh, nog ja, dus per via hier zijn ze onze kant opgekomen. Kijk, ja. Even kijken. Uh, brandkranen. Moeten die aan de openbare weg staan? Nee, want je hebt ook hele grote complexen die dus allemaal op eigen terrein staan. Belangrijkste voorwaarde is dat de wegen naar de brandkraan toe uh, breed genoeg zijn en zonder obstakels. Oh ja. Ja, ja even kijken. Dan hebben we nog... Uh, mm -hmm. Even kijken voor de journalisten of die wel eerlijk zijn. Daar kwam Schrik met een hele mooie suggestie. Uh, zoek op YouTube even The War You Don't See op. Het schijnt een hele mooie documentaire te zijn die het veel breder uitlegt dan ik nu in twee seconden. Oh, oké. Okay. Ja. ja. En dan hebben we nog uh, waarom de BV in Nederland niet in de schuldsanering kan komen. Dat kan wel. Uh, maar dan gaan een aantal andere landen gaan dan onze schulden kwijtschelden. Ja. Dus hebben we hebben niet een bureau En aan dan moet kosten, eigenlijk iedereen... Meest, hier, hier uh, zo op die manier kan iedereen wel... Ja, maar goed. Maar dat is ook nog heb ik ook nog wel eens iemand horen, op Om gewoon alles in één keer bij iedereen... Uh, maar goed, dat kan natuurlijk niet. Nee. Nou, dat waren we ongeveer. Dan hebben we nog even de benaming van de advocaat. Ja. Uh, dan het drankje. En dat schijnt dus echt letterlijk te zijn... Het was een drankje van de advocatenborrel. Oh, hallo. Want het was namelijk goed voor de stem en goed voor de geest. Kijk. Ach. En dan heb ik denk ik uh, even al antwoorden genoemd die ik zo snel het belang zien komen. Ja, ik kreeg nog van Karim een mailtje over uh, de menstruatie, de keuken en de islam. Een moslimvrouw mag alles doen wat ze normaal ook doet. Dus ook koken, in het echtelijk bed blijven slapen en ook aangeraakt worden. Het enige wat verboden is volgens de islamitische leer op dat moment... is het hebben van gemeenschap. En ze wordt vrijgesteld van de dagelijkse gebeden en het vasten tijdens de, maandelijkse, nee, tijdens de ongesteldheid. Dus nemen we nog eventjes zo mee op de valreep. Nou, en uh, nou, volgens mij hebben we dan alles zo beetje wat er hier binnen is gekomen besproken. Dank je wel weer. Graag gedaan. Ik spreek je volgende week, Martin. Kutvallig. En volgende week dan bestaat Nachtzuster alweer drie jaar. En is er gewoon weer een nieuwe aflevering. Ik hoop het dan. Dag.